Jobboot met het NOS Journaal. De Chinese bedrijf waar zich woensdag explosies voordeden... heeft zich mogelijk niet aan de vergunning gehouden. De explosies ontstonden nadat een brand vat had gekregen op gevaarlijke stoffen. Chinese media melden nu dat het bedrijf toestemming had... om 10 ton cyanide op te slaan, maar dat er in werkelijkheid 700 ton lag. Ook zouden de stoffen in de open lucht hebben gelegen en niet in pakhuizen. Het aantal doden van de explosies in China... is volgens nieuwe berichten inmiddels opgelopen tot 104. Tientallen mensen worden nog vermist. Op Curaçao zijn ongeveer 10 criminele groepen actief. Een aantal daarvan heeft ook vertakking in Nederland. De groepen houden zich bezig met drugs, wapenhandel, overvallen en afpersing. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gehouden in opdracht van het Openbaar Ministerie in Willemstad. Het OM op Curaçao is geschokken van het grote aantal criminele groepen dat op het eiland actief is. Curaçao werd vorig jaar opgeschrikt door een schietpartij tussen twee bendes in de aankomsthal van het vliegveld Hato. Twee bendeleden werden gedood, zeven omstanders werden geraakt door kogels. In Groningen is vanmiddag een man op straat doodgeschoten. Het slachtoffer stierf ter plekke. Naar de dadel wordt nog gezocht. De politie heeft een groot gebied rond de plek van het incident afgezet. Verschillende mensen waren getuigen van de schietpartij. Ze hebben tegen RTV Noord gezegd dat het slachtoffer en de schutter voor de schietpartij ruzie hadden. In het Limburgse Beek zijn op twee plekken tientallen vaten met chemische stoffen gevonden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om drugsafval. De chemische stoffen stonden in een open veld en aan een landweg. De brandweer moest de dampende stoffen in beschermende kleding overladen. Daarna heeft een gespecialiseerd bedrijf het afval afgevoerd. In Noord-Brabant en Limburg worden vaker chemische stoffen gevonden die overblijven bij de productie van harddrugs. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen. In het oosten ook kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Ook morgen veel bewolking. Maar in het noorden en oosten kans op regen. Later ook geregeld zon. Het is met 18 tot 20 graden morgen aan de frisse kant. Dit was het dan. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon Zee Zandvoort Zomerheers ZFM Dit is de zomer van ZFM Met nu Entertainment for you Son las cinco en la Twee uur van Entertainer View hier bij CFM Zandvoort. 106.9 in de Vrijeter en 104.5 op de kabel. Eventura was dit en Obsession. We gaan verder met een lekkere gouden ouwe van Ricky Nelson. En Hello Mary Lou. Voorstel waarin een vlucht zoen ik tot mijn verrassing terug. Ik geef me over en. Ik... Er zit dan Henk Dissel en een bom hier bij CFM. Nou, niet bij CFM, die bom. Want uh, ja, we gaan gewoon lekker verder met zomerse muziek En zomerse klanken van Omi and Shirley Durr. When I need motivation My one solution is my queen Cause she stays strong Yeah, yeah She is always in my corner right there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 met Tino Martin en Dries Roelvink. en ja ze hebben het over een spetter van een vrouw. 106.9, CFM Zandvoort. Goedemiddag, tweede uur. Entertainment for you. Zaterdagmorgen liep ik door de stad In een uit zag ik haar staan Zij was zo mooi dat ik alles verga. En ik vroeg ga je mee, heel spontaan Maar zaterdagmiddag in een krantcafé Liep zij daar charmant in het rood Bedronken champagne en ik vroeg ga je mee Is zij je naast jou stond. Oh, wat een plaatje van een vrouw, Kies zij voor mij of toch voor jou? Mijn vriend wordt nu mijn concurrent, maakt zij haar keuze straks bekend. Nooit De deur gaat nu open en daar komt ze aan, maar kies ze voor jou of voor mij. Geloven, ze ziet ons niet staan. Ze loopt ons echt zomaar voorbij. Haar blik is gericht op een andere man. Ze kust hem en streelt door zijn haar. Ach, zo is het leven hier leren we van. We gaan maar. Soms door haar schoonheid verblind, Dachten we soms weer toe. Laten we dit maar vergeten mijn vriend Of zou je het toch nog eens doen Oh wat een plaatje van een vrouw Kies jij voor mij of toch voor jou Mijn vriend wordt nu mijn concurrent zij haar keuze straks bekend. Oh, wat een plaatje van een vrouw. Kies zij voor mij of toch voor jou. Ons leven draait toch niet om haar. Zij draait ons nooit uit elkaar. Oh, wat een plaatje van een vrouw. Kies zij voor mij of toch voor jou. Nou, dat waren ze dan, Tino Martin en Dries Roelvink. En wat een kanje van een vrouw, wat een kanje van een plaat hier bij CFM. Goedemiddag, tweede uur entertainment for you met uh, ondergetekende Fred Heij. We gaan een uh, lekker plaatje draaien van Bonnie M. En hooray, hooray, It's is een an holly en een day. En blijf lekker luisteren, want er komen nog veel meer hits. Heel wat fout, ja. Toen eh, zag ik dat eh, er dus geen verbinding meer was. Maar goed, ik ben er nog. En eh, ik ga het gewoon weer opnieuw proberen natuurlijk. En wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Het werkt allemaal niet eh, naar behoren. Dus nou ja, dan moeten we maar een beetje improviseren zoals dat heet. Dus niet denken van, nou ga ik, nou ga ik weg. Nu stop ik ermee. Nee. Gewoon dat je zegt, wat heb ik nou weer aan mijn stok aan? Nou, we gaan het nog een keer proberen. Ja, dan gaan we gewoon lekker, lekker verder met een ander plaatje. Van Celine Dion en I'm Alive. Zon, Zee, Zamfoort en Zomeritz. De volgende train zal leven van platform 1. Springende jongens, Clint Eastwood en uh, General, en uh, ja, dat was, uh, stop the train, ja. ja, ik ben nog een beetje confused van, uh, van uh, ja, de, de, de computer die het af liet weten, maar goed, uh, ja, hij is, uh, hij is er weer een beetje bij, dus we gaan verder met een, uh, ja, ik heb nog een verzoekplaatje, uh, die wordt aangevraagd door Monique, Monique, jij wou horen, Europe en Matt Carey. Entertainment for you. Tot de klokjes 7 uur. CFM Zandvoort 106.9. Goedenavond. met Carrie. Aangevraagd door Monique. CFM 106.9. We gaan verder met Madonna en La Isla Bonita. Como ser verdad. Madonna en Lysla Bonita. Ja, en uh, we gaan een uh, lekker zomers plaatje draaien. En die is uh, van Mike Dane. En hij hebben het nog steeds over de zomerzon. De zon die staat te stralen.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 Tot in de late uren, hooi Spanje af zonder een pardon. Al die smoelen nachten, ik was weer even wachten. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomersloon. Dat was hij dan alweer. Haast. Haast. We zijn er bijna. En uh, ja. Als je vanavond niks te doen hebt. Dan, uh, dan zijn er leuke dingen te doen hier in, uh, in Zandvoort. Zo kunt u dus uh, naar de Amsterdamse avond hier in Zandvoort. En uh, daar, uh, daar worden wat steentjes neergezet met verschillende artiesten en uh, van alles en nog wat. En gewoon een lekkere, lekkere Amsterdamse avond. Dus als je niks te doen hebt om acht uur begint dat. ...en verschillende podia's. En de toegang is natuurlijk eh, gratis. Dus vanavond om acht uur. En mocht u morgen niks te doen hebben... ...en het, eh, en het weer zit een beetje mee... ...dan eh, ja, kunt u dus ook eh, afstemmen op eh, ZFM. De hele dag vanaf het strand. En eh, ja, daar kunt u dus... Eh, ...ja, u kunt meekijken. Oftewel radio kijken. Of, eh, of luisteren thuis natuurlijk, dat kan ook. Maar ja, als je niks te doen hebt... dan eh, dan eens even naar de haven Zandvoort 9. en dan met je negen. En ja, daar, daar kunt u dus uh, de live-uitzendingen uh, bijwonen, zeg maar. Dus als je morgen niks te doen hebt, zou ik dat zeker doen. En u kunt natuurlijk ook alles eventjes uh, bezichtigen op, het, uh, op de app uh, van CFM. Uh, dus als je een smartphone hebt, uh, zou ik zeker de app downloaden. Daar kunt u dus uh, alles vinden. Wat er gaande is hier in Zandvoort. en wat u eventueel kan bezoeken. Ja, ik zeg het. het zit er alweer haast op. Het tweede uur van. entertainer View. We gaan zo nog een paar plaatjes draaien. tot de klok van 7 uur. tot het nieuwste 7 uur. Ja. En een kleine storing hadden we hier. De computer. Ja, die, die had er geen zin meer in. Nou ja, goed. We hebben de toch nog voor elkaar gekregen. En uh, ja, ik zou zeggen... in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, graag hoor ik u. Volgende week weer natuurlijk. Hier bij ZFM. En ten een van u. Van vijf tot en met de zeven. En we gaan verder met uh, Nick. Nick en Simon. En hun hebben het over... Ja, de lipjes op de mijnen. De eerste zomerdag, de allermooiste oogopslag. Je haren dansten in de wind, je draaide om, ik werd verblind. Op dat moment hadden meisjes mij, nooit zoveel gedaan als jij. Nooit had iemand zonder te bedoelen, mijn vlinders in mijn buik laten voelen. Je nam me zwijgend mee, er was niemand die ons vinden kon. Het leek alsof mijn leven daar begon. Ze wachten er niets op. Niemand wil me tegen. Maar ik was zo verlegen. En wild, wild, dat wordt best wel verdwijnen.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 www.cfmzandvoort.nl 106.9 op de kabel 104.5 En ja, we gaan nog een lekker plaatje draaien tot de klokjes van 7 uur. En ja, heeft u dus vanavond niks te doen? Kom lekker naar Zandvoort, de Amsterdamse avond. En ja, en als je morgen niks te doen hebt, ga eventjes lekker naar de, de haven van Zandvoort. En daar kunt u dus radio kijken. Dus vanaf 10 uur s morgens tot 9 uur s avonds. Dus als je niks te doen hebt, ga er lekker heen. We gaan verder met Cock Rubin en When Your Heart Is Weak. En hierna natuurlijk de Euro Breakdown met Maurice Mulder. the matter with the way we look. Surely it's not the end. I've only meant to make my move.